Het is drie uur, eerste raam met het NOS-journaal. In Alkmaar woedt een grote brand op een industrieterrein. Op het terrein net buiten het centrum van de stad staan meerdere panden in brand. De brand breidt zich steeds verder uit. Omdat er mogelijk asbest in de panden zit, is een groot gebied rond de brand afgezet. De brandweer verricht metingen om te bepalen of er asbestdeeltjes in de lucht terecht zijn gekomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Tunesië heeft een nieuwe grondwet. Aan de grondwet is drie jaar lang gewerkt... nadat dictator Ben Ali tijdens de Arabische Lente was verdreven. Het proces verliep stroef. Veel Tunesiërs waren bang dat islamitische politici... zich bij het opstellen te veel door hun religie lieten leiden. Uiteindelijk trad de premier af en kwam er schot in de zaak. De nieuwe grondwet houdt rekening met minderheden in het land. Later dit jaar zijn er voor het eerst verkiezingen onder de nieuwe regels. Een datum daarvoor is nog niet bekend.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 Het weer, het is nevelig met regen of motregen. In het noordoosten kan wat natte sneeuw vallen. En in Groningen vriest het licht. Overdag is het bewolkt, het blijft droog. Het wordt 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Max. Zister, met Rond Welkom bij Nachtzuster, of is het uh, Nachtbroeder deze nacht, kun je ook zo zeggen. Ja, Astrid uh, is een weekje vrij, hè. volgende week is ze er gewoon weer. Uh, ja, Nachtzuster, het programma voor uh, prangende vragen en antwoorden. Het programma dat voor 100% wordt gemaakt door de luisteraar. 100%? Ja, ja, 100% zeker. Door jou dus, want ook de muziek sluit altijd aan op de vraag. Hè. Ja, want uh, uh, leuke dingen om uh, te weten of dingen die je zelf altijd al afvroeg. Daar ben ik naar op zoek. 0800-1121. Ja, er zijn uh, hele leuke vragen doorgebeld uh, zojuist. Uh, de kriebelhoest, waar komt die vandaan? Hebben we wel een antwoord op gehad, maar daar mag je altijd over blijven bellen. Um, hoe zit het met uh, openbaar vervoer in uh, Hasselt? Uh, was dat nou gratis? En dan niet alleen voor de 50-plussers of voor, voor de 65-plussers, maar voor iedereen. Hoe zat dat? Uh, de zonnebank, krijg je daar vitamine D van? En blozen, waar komt dat vandaan? 0800 11 2, um, ja, en mailen. Ik zeg het nog maar eventjes: dat mag ook altijd. Nachtsuster at Chatten. Ik vind het leuk als je even mee via omroepmax.nl/slash nachtsuster. Uh, Twitter doen we daar ook nog aan. Jazeker. At uh, nachtsuster. Of um, als je me persoonlijk even een berichtje wil sturen, at ronvergouwen. Um, ja, dat zijn uh, toch wel genoeg kanalen om mij te bereiken, dacht ik zo. Um, ja, en uh, uh, muziek. En we hebben het ook over uh, uh, soepballetjes gehad. En uh, dan vraag ik mij zo af, zou de koningin die nou ook in de soep hebben? Ik wil ook wel eens wat anders dan altijd. Dat chique spul. Ik wil gewoon een vette bek. En niet die flauwe gul. Toen heeft ze in de keuken zelf de koekenband gepakt. En draaide eigen van die balletjes gehakt. Ze zongen. De arriveerde één voor één en stuk voor stuk. En wenste haar majesteit van harte en geluk. De glazen met champagne gingen rond als ieder jaar. Maar nergens iets te eten, zelfs geen toonsje café. En toen kwam de koning in naar binnen met een grote schaal. En riep ik een paar balletjes, genoeg voor allemaal.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 Going set. It. Maar de Bij is bij eens. André. Oké. Ik heb allemaal nu, het is afgelopen. Ja, In je hoofd. la la, deze is klaar. Ja, Dag. Dag. ja tot volgend jaar hè. Ja, Abbrug, het is zo debietachtig. Nou zeg. Ja, André van Duin was dat. Maar dat, uh, dat had u waarschijnlijk al wel begrepen. Die zong uh, een paar jaar geleden over de balletjes van de koningin. En uh, toen zat ik me achter te vragen. Ja, het zijn nu de balletjes van de koning Maar we hebben natuurlijk ook gewoon nog een koningin. Ja, Maxima. Zou die, zou die, gewoon ook, zou die nog ook gewoon de soepballetjes staan te draaien? Ja leuke gedachten. 0800 1121. Dat is het, uh, het gratis telefoonnummer waar je terecht kunt uh, met al je vragen. En uh, wie da ook dat nummer heeft gebeld is uh, Mirjam. Mirjam, goedenacht. Goeden... Dag, hallo. Ja, ik moet even weglopen van de radio. Anders raak ik van mijn eigen stem uh, ja, in de war. Uitzetten, <laughs> dat is nog beter vaak. Ja, ja, ja. Nou, ik loop wel even weg naar de woonkamer. Ik, uh, ik luister alleen altijd uh, radio in de slaapkamer. Ach. Daar heb ik geen... Uh, TV nodig. Kijk aan, ja. <laughs> en in uh, de woonkamer luister ik nooit radio eigenlijk. Wat kan ik voor je doen Mirjam? Ja, ik had een vraagje. Ja. Ik, vraag, ik, ik, uh, ik, ik heb heel vaak de radio nodig om te kunnen slapen. En dan zet ik hem heel zachtjes aan. Ja. En uh, ik heb vaak uh, tussen slaap en waaktoestanden heb ik dat ik feitelijke informatie van de radio... die, die worden dan uh, omgezet in dromen. En ik word soms dan ook in zo'n droom wakker. Ah. En uh, ja, ik vraag me af hoe dat kan. Dus, uh, kun, dat kun je een feitelijke informatie ja. opzet in een, in, een, in een droom. Die past bij die feitelijke informatie. Uh, kun je daar een voorbeeld van, van geven? Van een, een, een situatie waar, waar dat is gebeurd? Ja, het, is, het gebeurt mij heel vaak. En uh, ik word er dan uit wakker... of. Ja, of het is andersom. Je gaat van de slaaptoestand naar de, uh, van de waaktoestand naar de slaaptoestand. Of van de slaaptoestand naar de waaktoestand. Mm -hmm. Maar laatst was het met uh, Sudan, geloof ik. Sudan, ja. Ik ben, ja. Uh, en uh, de mensen moesten vluchten. Die vluchten het water in. En ik zag dat ook in mijn droom. Terwijl ik uh, sliep. Ik zag de mensen in het water vluchten. En ik zag een stoet mensen aankomen... En ik was nog aan de kant waar het gevaarlijk was. En toen liep ik een stukje terug en toen zag ik een, een moskee en toen liep ik weer een stukje terug. Toen kwam ik in een riot terecht. En uh, uh, ja, zoiets. Ja, wat kun je dat goed herinneren? Maar dat heb ik heel vaak. Dat heb ik heel vaak. Wat kun je dat goed herinneren? Ik, ik probeer meestal ook altijd te bedenken, wat heb ik nou gedroomd? Maar dan ben ik het gewoon al na een paar <laughs> minuten in de ochtend al weer kwijt. Ja, nou... Ik ik word dan ook wel meestal in zo'n droom wakker. Hè? En dan hoorde ik op de radio ook het onderwerp. Ah, oké. Of andersom. Dat je van. Ja, maar hoe kun je feitelijke informatie. dus onbewust. verwerken tot een droom die met de feiten te maken heeft? Ja, ja. Dat is mijn vraag eigenlijk. Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Nou, ik heb het ook wel eens. Ik, ik uh, lig ook wel eens in bed met de radio aan. En dan. Uh, volgens mij is het nou ook wel eens een paar keer gebeurd dat ik. Uh dat ik dan uh, ja, in, een, uh, in een radioprogramma of in een hoorspel terecht kwam. Dus um, ja, zeker. In een droom in een hoorspel terecht Ja, nou ja, ja, volgens mij was dat um, wanneer was dat nou volgens mij een paar weken geleden toen, toen stond volgens mij mijn collega Adeline van Lier... die stond een stukje uit van, um, van het hoorspel uh, um, uh, hoe heet het het Helal of hoe heette dat dat, ho dat hoorspel van vroeger wat nu weer uh, waar nu een nieuwe serie van is gemaakt. Reis, ja, daar luister ik ook wel eens naar, maar dat is meestal om te slapen dan. <laughs> Reis door het heelal, zoiets heette. Ik, ik kan er even niet opkomen. komen. Ja, ja. Oh, sprong in het heelal, dat was het. Dank aan de chat. Um, ja, en volgens mij heb ik die nacht toen wel gedroomd dat ik uh, als een soort astronaut uh, door de ruimte <laughs> vloog. Dus, ja. dus ik, ik snap jou, uh, jouw ervaring heel goed. Ja. Leuke vraag Mirjam. Ja, en ik had nog wel een antwoord op die... Op die, op die um, ja, dat is een vraag. Iemand van de parkeerplaats afkomen. Ja, de, de, de, even de, de, de vraag was... Uh, de, gelden op een uh, private parkeerplaats... Gelden ja, daar dus... Op alle parkeerplaats is hetzelfde. Oké. Okay. Ik weet van uh, ruim twintig jaar geleden. Toen moest ik stoppen met mijn uh, rijlessen... vanwege financiële redenen. Maar ik had mijn, uh, uh, mijn uh, theorieën al in zak. Hmm. En wist ik... Uh, ja, je weet, weet, weet gewoon, op alle parkeerplaatsen gelden, gelden dezelfde regels. Je moet voorbijgangers altijd voor laten gaan. Oké. Okay. En uh, uh, de kriebelhoest, <laughs> die zit bovenin, die zit echt in je keel. Die zit niet in je longen, want ik, ben, uh, ah, okay. ik heb van oorsprong uh, bronchitis. Dus ik weet wat, wat er in je longen kan zitten. Het is jou goed uitgelegd. Maar ik ben geen medicus. Of nee, stoken. nee, oké. Okay. Oké, okay, nou heel goed. Dankjewel, Mirjam. Oké, okay, graag gedaan. En uh, ja, tot de volgende keer. En blijf luisteren. En okay. uh, we zijn weer een stukje verder met deze uh, antwoorden. En, uh, en dank voor je vraag. Leuke vraag. Goed. Oké, okay. dag, Mirjam. 0800-1121. Ja, situaties uh, die we omzetten in dromen. Hoe kan dat? Hoe zit dat? 0800-1121. We gaan naar Paul. Ja, met uh, Paulet zit uit Hillegom. Ik ben drooggeest. Ah. Kijk aan. Dan heb ik zo'n vermoeden waar je voor belt. Ja, de, de, die kriebelhoest dat is al min of meer een gedeeltelijk antwoord overgegeven. Maar die kriebelhoest, dat ontstaat nu... Dat begint meestal zo als de luchtvochtigheid begint te dalen. Ah. De luchtvochtigheid in de zomer is om de bijde 80, 90, soms 100. En in, als de lucht af gaat koelen, dus in, in september zeg maar... dan uh, wordt de luchtvochtigheid lager... En daardoor kunnen virussen tevoorschijn komen, want een virus die bestaat bij de luchtvochtigheid. Als de luchtvochtigheid heel hoog is, dan is de virus minder actief dan als de luchtvochtigheid lager is. En wat gebeurt er dan ook? Als de luchtvochtigheid naar beneden gaat, dan wordt de lucht droger. Ja. En dan snap je wel, als je dan s'avonds in je bed ligt en in de, in de slaapkamer, dan... Uh, wordt het daar droger. En daar raad ik de mensen ook altijd aan... om de ramen dicht te doen. Want buiten is het nog veel droger. En als je slaapkamer nog enigszins warm kan krijgen... en een en, uh, vochtige bakken in je slaapkamer kan krijgen... of een bevochtiger of uh, gewoon uh, zorgen dat de slaapkamer meer vocht bevat dan buiten... dan heb je geen last van kniebelhoest. Nee. En die virus die dat veroorzaakt... het verkoudheidsvirus... het is het respiratoire virus, dat virus Natuurlijk. Dat virus dat brengen we alleen over met onze handen. Dus die zitten aan deurknoppen en zo, dat is, die is niet erdogeen, die gaat niet door de lucht. En bovendien als je verkouden bent, dan kan je gewoon je vriendin of vriend kussen, want die, uh, die, die, uh, die verkoudheidsvirus ja. die zit dan geënt in vocht en dat vocht zorgt ervoor dat jij dat die virus wel aankwam met je eigen vocht. Maar als de, uh, het, de virus op je handen komt, en ook van jezelf. Want yeah. je kan jezelf er ook weer steeds mee besmetten. Dan verdampt door de huidtemperatuur dus dat vocht. En dan komt die virus vrij. En dan zit hij aan een de deurknop... En dan pakt een ander die deurknop en die brengt weer zijn hand naar zijn mond. En zo word je met elkaar besmet je met elkaar. Aha. Dus als het dus wel, wat die meneer zei dat ze veel mensen bij elkaar zijn. ...en ze komen aan de knoppen en andere dingen... ...dan kunnen ze elkaar dus met het virus besmetten. En zo werkt eigenlijk het verkoudheidsvirus. Ja. Het verkoudheidsvirus is ook het enige virus... ...waar we ons steeds weer mee besmetten. Want uh, ik, er is een studie van en die studie vertelt... ...dat je mag niet langer dan vier, vijf dagen verkouden zijn. Ben je langer verkouden, dan doe je het steeds zelf. Omdat je dan weer je eigen virus weer in je lichaam brengt... ...als je net weer genezen bent. En dat is het verkoudheidsvirus... Kijk aan. Dat is de kriebelhoest. En de kriebelhoest, die, die, dat virus, zorgt er dan voor dat die, ook als die slijmvliezen dan heel droog zijn, en het stof daalt erop en die virus. En die zorgen dan dat je lekker langdurige kriebelhoest krijgt. Maar er zijn hele goede hoest hier open voor hoor. <lacht> maar goed, en, dat is een ander verhaal. En die worden ja. weer verkocht door de drogist. Ja, bedoel ik. Ja ja. precies maar, uh, die, uh, en ik heb uh, ook nog een verhaal over het strottenhoofd. De, dat is het, het, het, uh, het strottenhoofd die heeft uh, de functie van de scheiding tussen de luchtweg en de voedselweg... om het voorkomen van uh, je te verslikken. Ja. In het strottenhoofd bevinden zich bovendien de stembanden. Vrouwen hebben ook een strottenhoofd, maar de vrouwelijke ademsappel steekt minder naar voren... en is minder puntig en daardoor is ook minder zichtbaar. Uh, ik lees het even op hoor, dat staat hier in mijn studieboek. De uitgloei van de ademsappel is een secundair geslachtskenmerk. Mm -hmm. Omdat de strothoofd meer ruimte van de stembanden. De, de, de, st, uh, omdat de strothoofd van de man forser uitte dan de vrouw. Dat komt doordat de stem lager en luider is. En de man heeft dus grotere en langere stembanden. En die stembanden die drukken dus het strothoofd naar voren. En dan kan je dat ook zien, want die stembanden kunnen het niet naar achteren, want er zit een wervelkolom. En, en uh, inderdaad, het, het, het woord ademsappel, dat komt inderdaad uit de Bijbel. De adem die verleidt Eva een hap uit de appel te nemen. Het stukje fruit bleef steken in zijn keel, vandaar de verdieking. Dat is een beetje de afkomst ervan. Maar het woord is uh, omstreeks 1690 in de geschiedenis van de Nederlandse taal ontstaan. En, maar het is waarschijnlijk veel ouder. Want uh, uh, het komt ook in andere talen voor als de... Appelen Adam en Pom de Adam en adams abfel. Dus Dat is een, uh, ja. iets uit de Bijbel. Dat is het verhaal. En toen um, kwam er nog een meneer vragen over een zonnebank. Of die vitamine D. Uh, dat doet een zonnebank niet. Niet? En ze, de, de zon, oh. die maakt door zijn uh, intensiviteit van de zonnestralen. die maakt alleen maar vitamine D. En dat doet hij heel snel. En dat doet hij zelfs ook als bewijs spreken: de zon nog niet eens schijnt, maar het licht is. Okay. En een zonnebank, de intensiteit van het licht van een zonnebank... is lang niet zo, lang niet zo groot als de ultraviolet stralen van de zon... die dus vitamine D in het menselijk lichaam maken. Wat een verhaal, hè, allemaal. Ja, ik, ik ben er even stil van. Ik moet het al, ik, al die informatie moet ik even tot me nemen. Maar, ja, ja, nee, ja. maar je hebt goede antwoorden, dus uh, prima. Ja, ja oké. Okay. Ja, oh, je hebt het er nog één. Ja. Dat, dat blozen, dat is heel vervelend... Dat komt omdat sommige mensen... Maar wacht even, uh, want, uh, want we, hebben, we hebben nog een andere bellen hangen nu. Louise, die wil ja. volgens mij ook graag antwoord geven. Of heb je echt... Okay. Uh, heb je ook, uh... Nee, jongen, dan, dan laat ik het hierbij. <laughs> dan, dan weten de mensen. Dan dus ga je al het, het gas voor de voeten wegmaaien. Maar mag je nee, wel bedanken nee. voor het bellen? Want uh, het uh, was een, uh, een verhelderend uh, antwoord uh, wat je gaf. Oké. Okay, Antwoorden. Dank Oké, okay, okay. dankjewel. <laughs> en succes met het programma. Dankjewel, Paul. Tot je dienst. Dag. Ja, Dag. Louise. Dag, Louise. Ja, goedendacht. Uh, op de meneer hier voor me uh, er nog even op ingaan. Het blozen. Mijn, mijn duidelijkheid over het blozen... Dat, uh, dat het uh, hoofdzakelijk te maken heeft met uh, ja, het niet uit je woorden kunnen komen... en dan op een gegeven moment dan, uh, uh, vanuit een bepaalde verlegenheid en opwinding... Het is een natuurlijk verschijnsel van binnenuit. Want dan, dan krop je eigenlijk iets op. En het, uh, het, het bloed stijgt... hoofdzakelijk uh, het snelst naar je hoofd toe dan. En vandaar dan... de wangen die zijn uh, heel teer en gevoelig. En uh, daar gaat dan het meeste bloed naartoe. Ah. Dus vandaar de... ja, de opwinding. Hè? Het is een natuurlijk iets van binnenuit. Oké, okay, ja. Yeah. Het is een heel... En, uh... en dan heb ik... Ja. De, ja, dat is wel heel... Die... Maar de, nou wilde ik nog eventjes op die dame ingaan... die het had over die droom. Ja. He, dat als je gaat slapen... Ik, ik had een tijd geleden heb ik ook de nachtzuster aan de telefoon gehad. En toen... Ik, ik was uh, hier thuis. en Ik, ik woon uh, maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik woon in Uithoorn. En een kennis van me, die woont uh, twee plaatsen verderop. En die heeft... S'nachts altijd, uh, ook al gaat hij slapen... Moet hij de volgende dag naar zijn werk toe. Maar hij heeft altijd een nachtzuster opstaan. En toen op een gegeven moment... toen belde hij mij op. Want ik had een uh, advies gegeven... over een... een, een, uh, een uh, uh, hoe, hoe noem je dat nou? Uh, over een hond. Uh, uh -huh. hoe die, uh, een bepaald gedrag. Zeg maar. Maar in zijn slaap... in het waken en slapen... heeft hij dat dus dan... Toch opgepakt. Oké. Okay. Snap je? Ja, ja, ja. Dus, dus, dus het is niet een, een, een droom van hem geweest, maar onderwijl dat hij. Toen hoorde hij ineens een stem. En in zijn slaap, of waak te slapen. En dan hoorde hij van dat, dat ik op de radio was. En, en toen, toen, even later, toen was ik uh, uitgesproken natuurlijk. En toen heeft hij mij opgebeld. Maar nou is mijn vraag: hoe is dat dan weer mogelijk? Spieren. Hoe is dat mogelijk? Ja. Want ik kan me dan wel... Dit, enigszins dat voorstellen van... die dame... De, ik weet niet waar het precies over ging... maar over uh, ellendige dingen en zo. Ja, het, het, uh, inderdaad... De, de oorlogsgebieden en... Uh... oorlogsgebieden en zo. Maar als ik bijvoorbeeld inderdaad... Uh, aan het praten ben... door de telefoon... met, met, met, met, met, met u, met jou... en... Iemand anders, die, die moet morgenochtend werken... die heeft gewoon dit aanstaan om, dat het uh, ja, vrij kalm is en rustig... en uh, gewoon uh, ja, prettig en tevreden en antwoorden en uitkomsten enzovoort... hoorde ineens mijn stem. En hij zat recht overeind, hij belde hem op... hij zat recht overeind in zijn bed... en ineens zei hij van, was jij dat... Ja. En ik zeg, ja, ik, zei, ik ben. Hij zegt, nou, hij zegt, ik, ik werd gewoon wakker. Omdat ik, terwijl ik lag te slapen. of waakzaam was. dat ik toch jouw stem hoorde. Dus uh, je vraag is eigenlijk: kun je gewoon ook uh, tijdens het, het, het slapen. Uh, door een stem weer wakker worden? Ja, want. Uh, je, Behalve dan dat het echt luid moet zijn, natuurlijk. Je hebt rapid eye movement. Je, je remslaap. Ja. En, en je hebt ook een, een, een, ja, dat soort dingen. Maar is daar een antwoord op? Dat vraag ik me af. Nou, het is een B-vraag. We zetten hem erbij. De, de, de, een soort uh, ja, de, de dromer. Maar dan de dromer was de A-vraag. Dit is de B-vraag. Zullen we ja. dat ervan maken? Ja, prima. Ik okay. blijf luisteren. En nou, ik goed. ben ook heel benieuwd wat de meneer die hier net uh, voor was... Als hij nog terug in de uitzending komt. Of, of, of dat ik daar... Uh, ja, over, over dat blozen. Dat het dat, dat iets is eigenlijk van, van binnenuit. En dat het een, een, te maken heeft ook met een bepaalde adrenaline. En dat je niet uit je woorden kan komen. En dat, dat het een verlegenheid is. Een opwinding. Ja. Wat er natuurlijk iets is van binnenuit. Oké. Okay. Dat was het. Nou, heel goed. Dankjewel, uh, Louise. Uh, merci. En uh, ik wens je nog een hele fijne nacht. En, uh, nou, uh, bijzijds, en als je uh, indommelt, goed. dan... Uh, wie weet, ga je wel dromen van ons? Of. Uh, ja, wie weet. Misschien als je... word ik ineens al wakker weer. Of, of herken je een stem die je voorbij komt zometeen? Ja, nee, nee, nee, nee maar dat is echt. Uh, Zonder dol. Het is ook. Uh, uh, ik, ik, ik, ik kan ook wel een grap maken over. Dat vind ik niet leuk tegenover Ruusje, maar. Ik bedoel, kijk, uh, in, over het. Uh, vervoer in de Hasselt. Kijk. Uh, er waren ook bijvoorbeeld twee Hollanders die aan de cent stonden te trekken... dat ze koper eruit kregen. Ik kan me niet voorstellen dat je gratis uh, voer hebt, hè? Nou, het zou zomaar kunnen. Maar dat is weer een, een heel ander verhaal. Dat is weer iets heel anders. Mijn algemene mijn, mijn excuses. Nee, dat maakt niet uit. Louise, dank je wel. een beetje humor mag ook tussen de Zeker. Dankjewel, hè? Oké, okay, merci. Oké. Okay. En uh, misschien praat je ook wel in je slaap. Dat zou zomaar kunnen. Romantics, die uh, zongen er in ieder geval een liedje over. In je Sleep van de Romantics uh, was dat 0800 1121. Dat is het uh, gratis telefoonnummer. Uh, het zit waarschijnlijk al diep gegrift in je, in je hersenen. Misschien zit je half in je bed, uh, lig je uh, half in je bed te slapen en zit dat nummer uh, nu in je droom. Het zou zomaar kunnen. Hoe komt dat 0800 1121? Dat is een, uh, een antwoord uh, uh, wat, we nog, uh, wat we nog zoeken. Leuke vragen vannacht. Uh, Sico, goeienacht. Ja, Goeiedag. Dat parkeerprobleem. Ja. Dat hangt er een beetje vanaf. Als het een afgesloten terrein is, dan mogen er andere regels gelden dan buiten. Is dat zo? Ja. Uh, maar om te voorkomen dat er problemen zijn, zetten de eigenaar meestal een bordje neer, die gelden dezelfde regels als buiten. Oké. Okay. Dat is de eerste. Ja, want er net werd gezegd dat, dat het Omver... eigenlijk altijd hetzelfde is, maar dat je zegt uh, dat, dat is niet zo. Nou, dat hangt er vanaf of het afgesloten is of niet. Oké. Okay. Maar om te voorkomen dat er problemen zijn, zetten de eigenaar een bordje neer. Heel goed. Dat is het eerste. De tweede. Op een afgesloten terrein. Met een hek of een, een slagboom. Mag jij zonder rijbewijs in een auto rijden? Uh, ja. Dat hebben, dat hebben ze gedaan. Om te voorkomen dat boerenbedrijven. met minderjarige kinderen. op de tractor rijden. Aha. En dan is er nog iets wat je hiermee verband houdt. Op onze nationale luchthaven heb je looppaden. Ja. En die moet je volgen. Doe je dat niet, dan word je op staande voet ontslagen. Die, je moet op de loopband, je mag er ook naast lopen. Nee, je moet op de looppaden lopen. En niet erbuiten. Maar ik zie altijd genoeg mensen ernaast lopen. Nee, je moet binnen de looppaden blijven. Anders word je ontslagen op staande voet. Oké. Okay. Omdat je op hetzelfde terrein komt waar de vliegtuigen rijden. Oh, zo, ja, ja, ja. Oké, okay, ja. En dat gebeurt echt. Ook al moet je 500 meter omlopen. Ja, nee, dat snap ik wel. Nee, ik, ik zat even met iets anders, met, met andere looppaden op het vliegveld in mijn gedachten. De, de, de paden waar ik dan op moet lopen als reiziger, zeg maar. Je bedoelt voor de werknemers, bedoel je? Op de werkvloer, waar de werknemers ja. ook komen. Precies, ja. Oké, okay, ja. Dat moet. Oké, okay, ja. En dat gebeurt dus echt. En daar, dat is juridisch ook onderbouwd. Ze hebben wel eens iemand ontslagen en dat is wel eens aangevochten, misschien? Uh, of, uh... We hebben het zelf meegemaakt op het bedrijf waar ik toen werkte. Ja. We hadden daar een paar stagiaires rondlopen. En ik dacht, nou, als ik even oversteek, dan, dan, dan uh, hoef ik 500 meter minder te lopen. Hm. Jammer maar helaas, ontslag. Strenge regels, maar ja, het zal niet voor niks zijn, in het geval van de veiligheid natuurlijk. Zeker weten. Ja, oké. Okay. Heb je een paar antwoordjes? Zeker. Nou, Sico, we zijn weer een stapje verder. Dankjewel. Alsjeblieft, tot dan. En een fijne nacht. Ja. Dank je. Oké. Okay. 0800-1121, gratis nummer, hè. het kost je geen cent. Dus ik kan zeggen, even bellen. Um, we gaan naar Jeffrey. Hey, goedemorgen. Jeffrey uit Amsterdam. Hey, dag Jeffrey. Ik heb twee antwoorden. Het eerste over het openbaar vervoer. Een jaar, twintig geleden, is dat ingevoerd in Hasselt. Maar ik heb er verder niks meer over gehoord. Maar in Amsterdam begint op één maand een proef voor bejaarden met een klein inkomen. Die kunnen ook gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Maar ze moeten wel met een be bewijs van hun pensioen naar de sociale dienst gaan. In een stadstel kunnen ze in aanmerking komen voor een gratis kaart. Ah, Oké. Okay. En het tweede ik... antwoord was over kribbelhoest. Ik ben zelf ook een soort ervaringsdeskundige, ik heb een doge mond altijd. En vaak is het wel moeilijk om dan uh, te praten of om te eten, want ik heb wel, ik heb wel slikproblemen. En soms als ik was van de kribbelhoest gaan mensen me een glas water aanbieden, maar ik gebruik meestal een pepermuntje of een dropje. Ja. Dan ga je erop zuigen en een beetje ademhalen, ontspannen ademhalen, anders steekt het van hetzelfde Kijk aan. Dat waren mijn twee antwoorden die ik had. Nou Jeffrey, ik heb ze opgeschreven. En uh, uh, we zijn weer, uh, ook, uh, wat dat betreft, weer een stapje verder. Hartstikke goed. Ik zeg, uh, een prettige uitzending nog. En goed dan als dit. En uh, tot de volgende keer weer. <laughs> Dank je Jeffrey. En een en fijne nacht. Okay. het Oké, er worden zeker twee, twee leuke uurtjes nog. Dankjewel. Dag. 0800-1121. Ja, het gaat, het gaat lekker zo met de antwoorden. Maar nieuwe vragen zijn nog steeds welkom. Hè. Blijf ze doorbellen. Misschien, uh, misschien ben je wel iemand die altijd te zitten luisteren naar dit programma. Maar je denkt, ja, ik ga niet bellen. Durf ik niet. Nou, we hoorden net al bij Mirjam. Die heeft gewoon een keer gebeld. Of nee, wie was dat? Dat was iemand anders. Die heeft gewoon uh, gebeld. Mevrouw van het Hoofd was dat volgens mij. En die dacht, nou, ik ga toch gewoon. Uh, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga bellen. Leuke nieuwe bellers, altijd welkom. 0800-1121. We gaan naar Piet. Dag Piet. Ja, goedenavond Goedenacht Piet. Dag, nacht Piet. Ja. <laughs> Vertel. Nacht Piet. Nee, nacht Piet is nog niet zover. Nee, nee dat, komt, er... dat komt in december weer. Wat, ja, kan, ik doe, wat kan ik voor je doen? Hè? Ja. Even, zet even je radio uit, Piet. Twee... Ik, heb, ik heb twee kleine vragen zet even je radio uit. Ja, die heb ik uit. Heel goed, ja, heel goed. Ja, en namelijk, ik heb laatst iets gehoord over energiezuinige uh, lampen en dat wordt genoemd heatball. Dat is een nieuwe soort gloeilamp die heel erg zuinig is, maar die wordt alleen maar vervaardigd in Duitsland. En wat weten wij hier eigenlijk daar vanaf in Nederland? Worden die hier ook vervaardigd? Uh, heatball? Heatball. Oh, heatball. Heatball. Dus hete bal betekent dat eigenlijk. Ja. En ik vraag me af, is dat in Nederland ook, wordt die in Nederland ook vervaardigd? Heb je dan nou weer je radio aangezet, Piet? Nee, nee, nee. nee. Of, je, of je tv staat die aan? Televisie heb ik wel aan. Ja, wil je hem even uitzetten? Of even het geluid in ieder toch, geval? Die hebben toch geen contact met jullie? Ja, nee, want anders gaat het echoen. Ja, nee, gaat het echoen. Zo? Is het ja. zo beter? Ja, dit is beter denk ik. Ja. Nou, ik hoor nog wel iets. Nou, ik reken hem goed. Maar uh, we dwalen af. Ja, de, de gloeilamp. De gloeilamp. Ja. Dat heet een griepbal en het is een nieuw uh, ja, een soort gloeilamp wat vervaardigd wordt in Duitsland. Okay. En wij weten er eigenlijk hier niks van af. En die wordt... Uh, uh, Oké, okay. en die wordt, uh, die wordt niet, uh, niet heet. Ja. Hm. Die wordt niet heet. En je, ja, maar ze worden hier wel verkocht. Dat weet ik niet of het hier verkocht wordt, maar in Duitsland worden ze vervaardigd. Ja, nou, dan worden ze, ik bedoel, als ze slim zijn, dan exporteren ze ze wel ook wel ja. naar Nederland natuurlijk. Maar um, oké. Okay. En mijn tweede vraag is van: ik heb al eens gehoord over mitochondriën. Wat zijn dat? M Mita, nog een keer. Mitochondriën. Mitochondriën. Nou. M I T ja. O-C-H-O-N-D-R-I-E-N. Ah, ja. Aha. Hoe kom je op dat woord? Waar heb je het gehoord? Nou, ik heb een keer een programma gezien over een bepaalde DNA-structuur. En daar werd dat heel vaak gebruikt. En ik weet niet of dat met de DNA te maken heeft. Maar uh, dat is waarschijnlijk wel uh, ja, om zeggen, de, de, de stof die de DNA bepalen in ons stelsel. En je wil gewoon daar meer van afweten? Meer van afweten, ja. Ja, nou, ja, ik uh, volgens mij heeft het dan inderdaad te maken met, uh, met DNA. Ik heb eventjes heel snel uh, uh, op internet. Ja, maar je uh, hebt geloof ik heel veel soorten DNA, hè? Drie, vier soorten. Ja. Maar het is wel handig dat, dat iemand dat heel simpel zou kunnen uitleggen, inderdaad. Ja, misschien een, een natuurkundige of zo, of iemand die in de medische wereld zit. En waarom ben je zo geïnteresseerd uh, in dit fenomeen? Nou, omdat mijn laatste tijd. Uh, door die uh, oplossingen van onze DNA-stelsel. Uh, laten we zeggen, veel uh, onschuldige mensen die vastzitten. Uh, een analyse kunnen maken dat dat. Uh, nou ja, een, een bepaalde rechtvaardigheid teweegbrengt. Dat men dus eigenlijk. Ja, een, een interessante uh, materie is. Ja. Wat eigenlijk voor tien of twintig jaar geleden nog niet mogelijk was. Ja, het is een behoorlijk goed middel wat natuurlijk bij de opsporingsdiensten veelvuldig gebruikt wordt de laatste tijd. Ja, het is een ja. uitkomst hè, natuurlijk om ja, aan te tonen of iemand schuldig is of niet. Ja, want ze willen nou zelfs een databank gaan oprichten, maar daar ben ik een beetje op tegen. Ja, dat, dat komt natuurlijk ook het, het ethische aspect weer om de hoek kijken. Ja, want ik uh, eigenlijk hebben wij toch allemaal uh, de DNA uh, uh, vastgelegd met, met onze hielprik vroeger toen we als kleine baby een hielprik kregen. Is dat zo? Nou ja, heb jij nooit een hielprik gehad vroeger als kleine jongen? Ik uh, of ik, je geboren werd? ik kan ja. me niet herinneren. En daar kan men ook al aan bepalen of, of, hoe jouw DNA structuur is. Ah, oké. Okay. Nou, als oh, iemand... Goed, uh, dit is mijn vraag. Dus nou, heel goed. Ja, Dank je wel hè, voor het aanhoren. Zeker. Dank je wel, Piet, voor het bellen. Ja, hoor. Oké. Okay. Dag. Dag. 0800-1121. De nieuwe gloeilamp en uh, ja, de DNA-structuur. Uh, nog even dat, dat hele moeilijke woord. Myton on. M, nou zeg ik het. Kan ik kan het niet uit mijn mond krijgen? Myton on Drion, of zoiets. Nou, <lacht> u heeft het vast gehoord. U heeft meegeschreven. Ik zou zeggen 0800-1121. We gaan naar Joken. Dan heeft hij ook al meteen het goede antwoord op dat moeilijke woord. Dat zijn de mitochondrinen. Kijk, dat was het. Ja. Ja, het is... schrijf maar even op hoor. Ik schrijf hem op, ja. dat is Die... een celwand. Ik had het opgeschreven, maar ik kon al mijn eigen handschrift niet meer lezen. Al of niet semi... semipermeabel, oftewel doordringbaar of niet doordringbaar. Kijk aan. Nou, laten we het dan aan de chemicus over. Ik hou me even bij mijn andere antwoord. Ik heb Patrick, uh, die meneer Patrick gehoord... die uh, heel slim in een petfles zijn warme koffie doet. Ja. Hij denkt heel slim te zijn... maar hij moet het beter in een glazen fles of in een thermosfles doen. Uh, eventjes terzijde van zijn vraag. Want een petfles bevat parabenen... en als je daar iets anders in doet dan wat er ingezeten in heeft... Dan gaan die parabenen een chemische werking aan, waardoor gifstoffen in je lichaam komen. Dus die man kan beter een thermoskannetje of een ijzeren drinkbeker die warm blijft of zoiets. Maar ja, als je die toevallig niet voorhanden hebt en je hebt een petfles voorhanden, dan nou, dan neemt hij dat. Ik wil nee. alleen maar zeggen dat het niet gezond is. Nee. Maar waar, ik over, waar hij over vroeg, was over die temperatuur. Ja, precies. Hij had hem in zijn rechterhand, bij wijze van spreken. Dan moet je zelf de proef maar eens nemen. En dan ging hij hem schudden en dan nam hij met in zijn andere hand. En even rempel, dan was die fles veel warmer. Ja, dat is nogal glad. Als je meer rechterhand houdt, dan is die rechterhand al helemaal verwarmd. Die is gewoon warm. Je bent gewend aan die temperatuur. Ja. En dan pak je hem in de andere hand. Die heeft die temperatuur nog niet beet gehad. En oh heden, nou voelt het veel warmer. Dat komt niet door het schudden. Het komt gewoon dat je andere hand nog niet opgewarmd was. Nou, dat klinkt uh, hartstikke logisch. Ja. Nou, moet je maar eens proberen. er hoef je geen thermometer bij te gebruiken. Zeker. Ja. ja. Nou, Patrick, maar als vind je luistert... ik een leuke vraag. Want ik zit wel eens vragen te bedenken. Ik denk, jeetje, ben ik nou zo wijs? Want ik weet helemaal geen vraag. En ik weet op heel veel gebieden de antwoorden op de vragen. Maar ik denk, ik ga niet elke dag bellen. Ik bel al zo vaak de Astrid. En <laughs> ik heb soms gewoon zin om mijn naam te veranderen. Maar ik kan mijn stem natuurlijk niet veranderen. Nee, je moet wel Goed. met je eigen naam bellen. Dat vind ik wel het ja, leukst. Ja, dat vind ik ook. Dat maar, blijf ik doen. Maar, je, maar je ik bedoel... slaap ook nog wel eens hoor. Oh, gelukkig. <laughs> nee, maar mensen mogen oh. zo vaak uh, bellen als ze willen. En zeker uh, mogen ze elke, elke week gewoon wel een, minimaal één keertje bellen. Dat vinden we helemaal niet erg. Uh, nee, maar, maar en, en, en ik heb ook nooit wat te of zo, maar ik wilde gewoon heel graag meedenken, maar ik val toch soms in slaap en ik vergeten ja. dat ik wilde bellen. Oké, okay, Joke, dus dankjewel. je met deze succes hoor, leuk programma, Oké, okay, blijf luisteren, dankjewel. En nee, ik ga nou slapen. Oh, je, oh nou dan niet. Ja. <laughs> Dag hoor, tot uh, later. Dag Joke. Dag. 0800-1121. Maar Joke haakt af. Ik hoop uh, jij thuis uh, dat je nog uh, tot zes uur in ieder geval uh, blijft luisteren. Uh, en we gaan uh, naar Leo. Uh, goedemorgen. Ik ben Leo inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb een vraag over het Koningshuis. Ah, leuk. In, uh, ja. ik, ik herinner mij in de, in de jaren zestig... Toen, be toen bestond quote 500 nog niet, voor zover ik weet... Maar er verschenen wel lijstjes toen de tijd, ook over de rijke mensen en dergelijke. En daarin werd koningin Wilhelmina altijd de rijkste vrouw ter wereld genoemd. En nou is mij een vraag, die is heel simpel, maar ik weet niet of het antwoord onder de staatsgeheim valt. En de vraag is, hoe rijk is ons koningshuis en hoe komen ze aan al dat geld? Hoe komen ze eraan, ja. Wie het weet mag het zeggen, hè? Ja, dat, is maar, dat wil ik dus graag weten. Hoe, uh, ja, volgens mij er, uh, dat wordt, regelmatig, uh, wordt er regelmatig iets gepubliceerd daarover. En uh, er zijn mensen die zich daar uh, enorm in kunnen verdiepen. Ja, inderdaad. En het is inderdaad wel fascinerend hoeveel geld... die uh, nou in ieder geval onze koningshuis heeft, hè, de Oranjes. Ja, precies. Nou. Ik, ik herinner mij toen de tijd. In de 60e jaren werd het vermogen van uh, koningin Wilhelmina... op ruim 2 miljard gulden geschat. Ja, en in de quote staan ze, de quote 500 die, die lijst met de rijkste mensen staan ze ook altijd in de. In ieder geval in de, de top 5 altijd. Oh, nee, ik lees het gewoon nooit. Zover zo gaan mijn interesse <laughs> ook weer niet hoor. Nee, maar die ze behoren tot uh, de. die nee, staan in, volgens mij altijd in de top 3 van de rijkste mensen. Het is altijd stuivertje wisselen met uh, de bekende familie van, uh, van, de, van het ware huis. Ja, ja, en, ja, ja, ja. Dat, ken, dat, dat ken ik dus wel. Ja. Maar het belangrijkste van mijn vraag is dus niet, eigenlijk niet hoe rijk ze zijn, maar hoe ze aan dat geld komen. Precies, ja. Hoe, ze hoe, zijn. hoe, hoe is dat ooit zo, hoe is dat fortuin gegroeid? Dat is het een beetje. Ja, dat ja. is eigenlijk. Hoe vraag, is het begonnen? Hoe, hoe komen ze aan dat geld? Ja, want ik kan me voorstellen, de eerste koning, die zal toch ook gewoon uh, ja, ik, een, heb een heb idee. Ik, ik heb geen een spaarpoetje in Af hebben? In ik heb jaren in Afrika gewoond. En ik weet bijvoorbeeld... Eh, M'n Sese Seko van Zaire... Ja. was de president van Zaire toen de tijd. Die was, dat was de rijkste man van Afrika. Hmm. En die heeft dat geld ge gestolen uit de staatskas. Daar wil ik niks, absoluut niks suggereren... Oh, dat het ons koninghuis dat gedaan heeft. Maar dat zet je wel aan het denken. Ja, zeker. Maar leuke vraag. Ja. Nou, ja, ze hebben natuurlijk in de loop der tijd... behoorlijk wat uh, uh, landgoederen verzameld. Dus dat wordt natuurlijk ook wel weer meegerekend. Maar goed, daar en... moet je ook geld voor hebben. Natuurlijk. Zeker. Ja. Nou, ik vind het een leuke vraag... Oké, okay, dankjewel. En uh, blijf luisteren voor het antwoord. Ik zal ja, ik ben heel, heel benieuwd. Ik ook. Dankjewel voor het bellen. Oh, fijne avond hoor. Oké, okay, dag Leo. 0800 dag. 1121. Ja, de dames en heren van Abba waren ook uh, behoorlijk rijk. Maar ons koningshuis, die zijn ook uh, behoorlijk uh, gefortuneerd. En hoe komen ze daaraan? Leuke vraag zojuist van, uh, van Leo. 0800-1121 als je het antwoord weet. En ook natuurlijk op al die andere vragen die nog openstaan. Of als er al een antwoord is gegeven. Dat betekent niet dat je niet meer uh, mag bellen natuurlijk. Dan uh, mag je nog steeds een, met een aanvulling komen. Zo zijn we dan ook wel weer. Uh, Ruben, nacht. Goedenavond, uh, nacht, nacht zuster, nacht broer. <laughs> het ging om het volgende. Ten aanzien van uh, die vraag van die mevrouw over het parkeerterrein. Ja. Uh, de, de antwoorden die zijn gegeven hebben geen betrekking op de vraag. Want de vraag was wie en hoe wordt de aansprakelijkheid bepaald? Nou ja, dus dat en... juist. Uh, uh, daar goed, je mag, je mag altijd wel een beetje van afwijken. En een, een, een zijvraag is dan wel van ja, gelden de regels die op de openbare weg gelden, ook op een uh, parkeerterrein. En moet, is dat dan uh, afgesloten parkeerterrein of een privaat parkeerterrein? Uh, dat zijn allemaal subvraagjes. En daar mogen mensen ook gewoon antwoord op geven. Oké, okay, maar die mevrouw, uh, het ging om de hoofdvraag. En de hoofdvraag was: van hoe is het geregeld? ...met de aansprakelijkheid op een parkeerterrein. Dat is een dan van de vragen. Wij, Klopt. Ja. Dan gaan wij gewoon, zoals als zo'n vraag voor de rechter komt... ...dan is er een bepaalde systematiek van beoordeling. En een van de zaken is, als het een particulier terrein is... ...dan moet de, degene, dus de eigenaar, de beheerder... ...voorin altijd een bord plaatsen of een mededeling... In de trant van op dit terrein zijn de algemene verkeersregels van toepassing. Dat moet. Ja. Moet u kijken. Nou, als het goed geordend is, dan moet u het zien. Hm. Kijk, let u er maar op. Hoe klein of hoe groot ook. Okay. Maar gebeurt er iets op een parkeerterrein, ja, en, uh, dan gaat de rechter altijd kijken naar wie is degene die een bijzondere handeling heeft verricht. Ja, dat is de eerste vraag. Ja. Degene die een bijzondere handeling verricht dus met andere woorden, wie heeft achteruit gereden? Wie is gaan optrekken? Wie is gaan afwijken? Dus links afslaan, rechts afslaan. die is degene die extra moet opletten? Heeft degene daardoor een aanrijding veroorzaakt? Dan is die aansprakelijk. De tweede beoordelingspunt is dat een een kwetsbare, zwakkere verkeersdeelnemer altijd in bescherming wordt genomen ten opzichte van een sterkere. Dus een voetganger zal altijd in bescherming worden genomen ten opzichte van een bestuurder die hem heeft aangereden. Dat, oh, dat geldt ook Zo op die parkeerplaats? Is een aansprakelijkheid. Pardon? Dat geldt ook op die verkeerplaats altijd? Ja, nou, een parkeerplaats dat particulier is. Die mevrouw had over een parkeerplaats van het Albert Heijn. Ja. ja? En, en dan uh, mocht er iets gebeuren, ze zei dat ze bijna was aangereden. Ik ga ervan uit dat ze als voetganger zich op het, pad, op het terrein bevond en dat ze bijna is aangereden door een auto, het zei door een, een bromfietser, met andere woorden een bestuurder. Ja, dan is de bestuurder aansprakelijk ten opzichte van haar. Okay. Of dat zowel dat de rechter, de Hoge Raad... de eistelt stelt dat degene... Dus die, een, uh, degene die uh, van een ander vervoersmiddel gebruik maakt... de zwakkere kwetsbare verkeersdienemer ja. moet ontzien. Duidelijk, Ruben. Alsjeblieft. Oké. Okay. Nou, kijk aan. Jouw juridische achtergrond komt uh, vaak van pas uh, in dit programma. <laughs> nou... Helemaal, dit is een onderdeel van verkeersrecht. En ook, uh, als men het wilt nazoeken, artikel 5, artikel 26, wegen- en verkeerswet. Uh, je hoort, en dat is een vangnet, je hoort als verkeersdeelnemer de vrijheid en de veiligheid van het verkeer niet in gevaar te brengen. Dus er zal altijd een optie van justitie zijn die op grond van deze regels een verkeersdeelnemer die de vrijheid of de veiligheid in gevaar heeft gebracht... altijd nog kan vervolgen. Duidelijk. Dankjewel, Ruben. Alsjeblieft. Een fijne avond. Ja, en een fijne ja, nacht of avond. Inderdaad. Oké. Ja. Oké, okay. okay, dag. 0800-1121. Als je nog aanvullingen hierop hebt. Maar uh, dit is wel een uh, ja, heel goed antwoord. Kijk, dat is het leuke. Hè? Soms dan heb je gewoon echt goede deskundigen... die uh, goed uiteen kunnen zetten hoe het nu precies zit. Dus... Um, Hartstikke goed. We gaan naar uh, Ries. Hey, goeiedag. Dag Ries, hallo. Ben je goed te verstaan? Ja, ja, ja het, uh, het kan ermee door. Probeer het oh, duidelijk nee. in de hoorn te praten of in, uh, in, de, in het toestel en dan uh, komen we er wel uit, denk ik. Ja, moment. doe ik het even zo. Oh. Oh. Ja, ja hallo. Yeah. Ja? ja? Ja, dit is beter. Kijk, dacht uh, ik heb eigenlijk ik heb twee vragen. Eén, mijn eerste vraag is dat natuurlijk VAS, DV, DNA, de Blu-ray. Ik vraag me dus af, uh, komt er nog wat nieuws aan? Dat lijkt me sterk, maar misschien is er iemand die, uh, die dat weet. En heb ik nog een vraag hier. Uh, wat bij, bij Kaas met een auto betreft. Wat is ongeveer het maximale wat ze uit de blokken halen voor een straatversie? Begrijp je je wat ik bedoel? Die moet je even uitleggen. Nou, ehm... Um, Weet of je reclame moet maken. Bugatti Viron, die hebt nou een, een auto op de markt, dat is een straatsversie met 1200 pk. Die gaat heel hard, ja, dat zou je begrijpen. Maar dan vraag ik me af, uh, wat is ongeveer het maximale wat ze kunnen maken voor een auto van straatsversie aan het aantal pk's? Oké, okay, ja, ja. Oké. Okay. Ben je een autoliefhebber? Uh, uh, ja, wel. <laughs> ik zit van een hele hoop auto's te, te dromen. Ik denk van nou, dan moet ik eerst een paar miljoen hebben. En wat is dan de, de, de, de droomauto als je het uh, financieel uh, als het allemaal niet uitmaakte? Uh, er zijn er twee. Of de BMW m 5 of de RS6. Doe maar. En uh, voor, voor de auto nou die, die weten we wel dat, uh, dat zijn geen uh, Skympie-auto's, om het zo maar te zeggen. Dat nee, zijn echt uh, en, snelle jongens. En hoeveel pk hebben die dan? Uh, de RS6 heeft de 560, de, de nieuwste. De, de voorraad 580, alleen met het... Uh, gezeur met uh, CO2, blablabla. Bla, bla. uh, Hebben ze het teruggezoekt. En de, de BMW 5 en 560, als ik het goed heb. Dat uh, zijn heel wat paarden. Ja. Ja, dan ga je met goede stappen vooruit. Maar dat dan weten de ze zo. Ja, als het, als het dan ook nog zou mogen op de snelweg, dan uh, ben je snel thuis. Uh, als je... Ja, ja, ja. Dan... <laughs> Want de meeste auto's hebben nog uh, beginnen nu acht verzellingen te krijgen. Maar ik denk dat je er dan van de acht ongeveer vijf eruit kan laten met de met de 120, 130 van Nederland. Ja, nou maar ja, dat is weer een ander verhaal. Dus, maar een leuke vraag. Ja, uh, dus ja. het, het, het maximale aantal PK's in een auto? Dat in een in een Dat is eigenlijk. Ja, vraag. Ja, die Bugat Veron die heeft er dus 1200. Er was er eentje, die broertje die had er 1000. Er is nou één keer die heeft 1200. Nou, dan vraag ik me dus af wat is ongeveer het maximale en uh, ja. Ja, of er nog het nieuws komt van de DVD op de Blu-ray. En dat, uh, dat er daar nou nog wat nieuws komt. Daar ben ik eigenlijk wel echt benieuwd naar. Ja, precies. Dat was je andere vraag. Wat, uh, wat wordt uh, de opvolger van de DVD? Ja, ja van de Blu-ray. Ja, ik denk niet dat er wat nieuws komt. Want ik denk niet dat mensen meer kunnen zien of kunnen horen. Maar uh, nou ja, je weet het niet. <laughs> ja, ja. Dat, dat zijn mijn vragen. Het kan altijd uh, nog scherper en nog beter en nog compacter. En, uh... Nou, compacter is in de regel niet goed, hè? maar scherper. Ja, ik weet dus niet of mensen het op een gegeven moment nog kunnen zien. Dat, dat vraag ik me dus af. En ik heb ook uh, zo'n mooie versterker. Dus even met HDMI e, en enzovoort, enzovoort, maar ik wil niet altijd technisch worden. Maar, uh, en dat vind ik wel schitterend, klaar. Maar uh, ik, ik denk niet meer dat mensen het op een gegeven moment kunnen horen, denk ik. Maar goed. Ik ben benieuwd. Kijk ja, ook. En uh, Ries, uh, leuke vragen weer. Ja. Nou, die zit waarschijnlijk Richard, maar dat is eigenlijk tegen je technicus. Nee, we zeggen gewoon Rich tegen elkaar. <laughs> en de als, Rastrid, hè? als er weer is. Ja, nou volgende week zal ze er weer zijn, waarschijnlijk hoor. Ah, gezellig. En jij doet het ook leuk, hoor. Dankjewel. Ja. Blijf lekker luisteren. Oké. Okay. Okay. Ja, fijne 0800 1121. En we gaan naar meneer Engersman. Ja. Goedennacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat kan je beter zeggen. Ja, het gaat over het geld van het koninkhuizen. Ja, hoe zijn ze zo rijk geworden? Volgens mij is het oorspronkelijk afkomstig van koning Willem I. Die uh, heeft uh, heel veel geïnvesteerd in allerlei handelsondernemingen. Volgens mij had ABN Almo oorspronkelijk had hij ook een dikke vinger in de pap. Hij werd ook koopman koning genoemd. En hij heeft gewoon uh, de hele economie zo'n beetje in Nederland ook een beetje op gang geholpen door in allerlei zaken te investeren. Dat is uh, erg goed uitgepakt. En uh, dat geld is natuurlijk later ook wel weer teruggetrokken, ja. denk ik. Maar ze hebben het goed geïnvesteerd en uh, dat is dus uh, niet minder geworden. Ze behoren tot uh, de rijkste koningshuizen uh, ter wereld volgens mij, hè? samen met de Engelsen. Ja, dat heb ik horen. Maarten van Rossum, die weet daar ook heel veel van. Die heb ik daar wel eens over gehoord. Ja, die weet overal wat van. Ja, maar vooral ook van koning Willemijn weet hij ook wel. Ja. Daar nou, is pas, pas een hele dikke biografie over uitgekomen, hè? Oh, dat weet ik nou niet... Op, niet nou, het was een tijdje geleden dat uh, het 200 jaar bestaan van ons koninkrijk er zijn drie enorm dikke pillen uh, verschenen in de boekhandel. Uh, oh ja, tuurlijk, kon ja, ja, de koning Willem I en Willem II en Willem III. Koning Willem I, Willem en Willem 3. Willem 1, Willem 2, Willem 3 ja. ja, wil ik nog steeds uh, graag een keer kopen. Dus, nou, misschien maar is er maar, iemand. Het was vooral, vooral Willem I die heel erg uh, verstandig met zijn geld omging. Ja, één was. Wel uh, uh, op poten heeft gezet. Eén was de, de zakenman. Ja, koop maar koning noemde men. Ja. Nou ja, als een aantal dingen zijn goed uitgepakt. Ja, dat kan zo. En in die tijd, ja, in het land der Enoch was koning natuurlijk. Ja, volgens mij was hij er gewoon heel goed in. Hij heeft het ook heel goed verstandig aangepakt, ja. Oké. Nou, en de opvolgers hebben het niet heel slecht geïnvesteerd blijkbaar. Want het groeit nog elk jaar volgens mij ja hebben we in ieder geval niet uh, opgebrast, nee. Nee. Maar op hoeveel staat het nu? Weet je dat, uh, heb je dat opgezocht? Je, je nee, dat, dat opgezocht? weet ik niet. Nee, dat... Uh, nee, nee, op... Uh, want ik, uh, ik lig in bed. Dus okay. het valt op nogal niet te veel op te zoeken. Je zat even half te luisteren. Ja, ik wacht uh, gewoon te luisteren, ja. Oké, okay. nou, leuk dat u toch even belt een, een beetje uit het hoofd wat ik nu allemaal vertel. Wat ik zo hier en daar opgepikt heb. Halfdromerig. Nou, nee, ik ben er wel aardig bij, hoor. Oké. Okay. Nee, dat was een andere vraag namelijk nog. Van dat soms dan gaan, gaan dingen die je hoort als je, als je in bed ligt... blijkbaar gewoon geleidelijk over in dromen. Ja, dat weet ik. Ja. ja. Nou, wie weet, gaat u vannacht van het Koningshuis dromen? Het zou zomaar kunnen. <lacht> of het geld? Nee, ik, ben, ik, ben, ik ben historicus van oorsprong. Ik ben er nou weer een beetje in aan het duiken. Ja, niet in het Koningshuis, maar in andere zaken. Ah, oké. Okay. Waar zit, u, waar zit u momenteel in met uw uh, onderzoek? Nou, waar ik geboren ben, namelijk Oost-Indonesië. Oké. Okay. Er is ooit eens een... Uh... Ja, we moeten het even kort houden, want we gaan naar het nieuws. Ja. Er heeft een deelstaat bestaan Oost-Indonesië. Dat is een van de weinige deelstaten die kans had om te blijven bestaan. Ja. Yeah. Maar ook die is door Sukarno. Uh, uh, opgeslokt. Oké. Okay. In 1950. Oké. Okay. Nou, ik, ik ben, ik ben... Ja. Oké, okay, nou, dank voor het bellen en blijf, uh, ja, blijf okay. luisteren. Oké. Okay. 0800 1121 voor vragen en antwoorden hier bij Nachtzuster op Radio 1. Tot zo. Nachtzuster, een programma van Max.